Rustig, maar meneer Mitchell. Rustig. U mag zich niet opwinden. Politie? Ik, ik, ik moet iemand van de politie spreken. Blijft u rustig liggen. Ik zal inspecteur Chadwick laten komen. Chadwick? Meneer Mitchell. Meneer Mitchell. Wat, wat is er? Hier is Brigadier Fowler. Regardeer. Waar... Waar bent u? Hier, meneer Mitchell. Komt u... Komt u wat dichterbij? Ik, ja. ik moet u wat vertellen. Z, zegt u het maar. Moord, brigadier. Ik heb ze niet vermoord. Verdovende middelen. Klopt. Brandstichting. Klopt ook. Moest, moest uw agenten weglokken. Maar geen moord. Er zijn die nacht eh, nog twee mensen vermoord, meneer Mitchell: Juffrouw Reed en Doug Hemmings. Kapotgeschoten. geschoten. Dat zou ik ook gedaan moeten hebben. Dat is mijn stijl niet, brigadier. Absoluut mijn stijl niet. Hij heeft me gewoon te grazen genomen. Wie? Sonders. Mag ik een sigaret? Oh, dat lijkt me niet zo verstandig. Uh, geef hem er maar een. Ik denk niet dat het kwaad kan. Mm. Niets kan meer kwaad. Niet waar, dokter. Kwaad is al geschieden. Neem, neem maar weer terug. Die, die smerige Sondersen heeft me flink te grazen genoeg. Sondersen? Het was geen ongeluk. Hij wilde me wel degelijk doodschieten. Meneer Mitchell. Wie is die Sondersen waar u het over hebt? Hij, hij noemt zich Chadwick. Inspecteur Chadwick. Het is een betreger, een Brigadeer. Hij heet Sondersen. Hij is nooit bij de politie geweest. Wat is hij dan wel, meneer Mitchell? Ja. Meneer Mitchell, wat is hij dan wel? Je kunt je de moeite sparen, George. Hij zal je vraag niet meer beantwoorden. Had mijn mij veroepen, brigadier? Ja, kom binnen. Doe wel de deur achter je Nou, Nou, vis. Dat zijn wel forse jongens, hè. Ja, ik ben geen stel in het van dunne bozerhammen. En als je ze niet wilt, afblijven, het niet doen. Afblijven. Oh, ik wil alleen maar even kijken wat erop zit. Uh, ja, er vragen. Opnieuw niet soms. Het staat dunnetjes. Bommen, schud eens op met je thee. Ik kom eraan. Ja. Ik hem nou wel laten trekken. Vijf minuten, brigadier. Ja, nou, ben benieuwd. Oh, de kleur is goed. En heb jij al bedacht of je die centjes nog neemt? Nou, of? ik wou hem er toch maar liever niet aan, brigadier. Oh. Nou, wat is er aan de hand? <coughs> Waar is Chadwick? Op zijn kamer in het café, uit. ik nou. Goed zo, let op. Wat ik nou ga zeggen... moet absoluut onder ons blijven. Het blijkt dat er rond de identiteit van Chadwick twijfels bestaan. Hm. Heb je de theemuts op de pot gezet toen de thee stond te trekken? Oh nee, dat ben ik vergeten. Hoe krijg je het voor elkaar, hè? Is die weer steenkoud? Nou. Maar goed... Eh, uh, Mitchell is een half uur geleden gestorven. Ik was erbij. Je had naar nou me gevraagd. En volgens hem is onze inspecteur Chadwick een bedrieger. Hij heet Saunderson. En is nog nooit van zijn leven bij de politie geweest. Dat waren zijn laatste woorden. Ja. Wat is hij dan wel? Nou, dat was alles wat Mitchell heeft gezegd. Z Zij Beaumont, wil jij uh, jouw sandwich met sardientjes rouwen tegen en sandwich met ham? Huh? Is dat een bevel, brigadier? Inderdaad, ja. Nou, oh, u kunt er zo wel een van me krijgen. Ik hoef die met zardientjes niet. Nou, goed dan. Maar Clark had ook al twijfels om Trenty Chadwick. Werkelijk, Clarkie? Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Nou ja, het is toch een hoge Piet. Ik dacht dat u het me kwalijk zou nemen als ik hem zou afkraken. Oh, jongen, je zou me toch beter moeten kennen. Nou, kom op voor het draad mee. Nou, in de eerste plaats zijn snelle komst hier. Het is een verdomd end van Londen, de heer. Toch stond hij s morgens om zes uur bij ons op de stoep. Ja, wie zegt dat hij uit Londen kwam? Misschien was hij toevallig in de buurt. En hebben ze hem daarom hier naartoe gestuurd. Goed, maar verder heeft Rose uit het café me verteld dat hij daar sinds zijn komst nog nooit geslapen heeft. Hm. Hij is altijd op pad, rijdt steeds in zijn auto rond. Nou, daar kan ik uh, niks vreemds in zien. Nou, goed, goed. Maar vindt u het niet opmerkelijk dat, de geoloog even buiten beschouwing gelaten, de moordpartijen pas zijn begonnen nadat hij hier is komen opdagen? Hm. En dat hij bijna altijd de eerste is die het lichaam ontdekt. Nou, hè, dat kan toch puur toeval zijn? Zeg, Boman, waarom moet ik uitsluitend vet op mijn brood hebben en jij altijd het vlees? Puur toeval, brigadier. Hmm. Puur toeval. Zeg, Clarkie. Hmm. Vertel jij de brigadier eens over die zogenaamde snee in zijn hand? Ja, verdomd ja. Ah. Uh, weet u nog hoe hij uit die schuur tevoorschijn kwam toen hij Eric Ferro's lichaam had ontdekt? Ja. En deed alsof hij moest overgeven. Wat ook deed alsof? Klonk anders heel natuurlijk. Ja, inderdaad. En iedereen keek mijn leven de andere kant op, behalve ik. Ik ben er zeker van... ...dat hij iets achter de regenton heeft verstopt. Wat dan? Ja, Dat weet ik niet. Maar zo gauw ik de kans kreeg, ben ik gaan kijken. Ah, niets te vinden. Hij moet het hebben weggehaald. Ja, nee, ervan uitgaande dat hij er inderdaad iets heeft verstopt. Hm. Wilt u nog meer horen? Je kent me, Clarky. Alle lelijke dingen die je me over het weer kunt vertellen... ...hebben mijn volledig aandacht. Nou, hij had bloed aan zijn hand. Ja. Hij zei dat hij die hand aan een spijker had opengehaald. Ja. Maar later ontdekte ik dat er geen sammetje te bekennen was. Nou, hij heeft gewoon uh, wat bloed aan zijn hand gekregen. Dat was daar niet zo moeilijk. Maar, maar. maar waarom deed hij dan alsof hij hem aan de spijker had opengehaald? Weer <tankt> had u ooit eerder van hem gehoord... voordat hij bij ons op de stoep stond? Nou, ik ken niet zoveel hooghomers. Ik neem aan dat hij zich heeft gelegitimeerd. Nou, hij had een brief van de hoofdcommissaris bij zich. Ja, die kan vals geweest zijn. Maar, waarom dan? Om wat te bereiken? Trouwens, uh, hij is er verwaand en onsympathiek genoeg voor... om inderdaad te zijn waarvoor hij zich uitgeeft. Maar waarom belt u de hoofdcommissaris dan niet? Waarom kun jij geen behoorlijke poté zetten? Hij heeft gelijk, brigadier. Mm. Bel op, vraag om een bevestiging. Ja, maar stel dan dat hij het wel is. Dan heb ik hem achter zijn rug onbelasterd. We hebben toch geen enkel bewijs, Klaakie. Heeft Mitchell nog iets anders gezegd? Nou ja, hebben we weer dat Chadwick en bewust heeft willen doodschieten. Nou, dan door. zijn we er toch? Ja, u hebt de plicht een dergelijke beschuldiging te onderzoeken. Dat is voorschrift, brigadier. Ja, ik weet het niet. Ik zal het hoofd wel even bellen. Wat ga je dan doen? Zal ik, uh, zal ik naar de hoofdcommissaris vragen? Ja, jij ja, hebt makkelijk praten. Ik ben degene die, die het woord moet voeren. Ik moet de klap opvangen. Ja, doe ook maar. Nou, hij gaat over. Oh, dat is wel heel watje. Ja. Hoofdbureau van politie? Uh, ja, met de politie van Polvoort. Ik heb hier die van voor, voor de hoofdcommissaris. De hoofdcommissaris is op dit moment niet te bereiken. Oh, mag ik dan zijn plaats vervangen? Die is helaas ook niet bereikbaar. Kan ik de boodschap misschien doorgeven? Moment, graag. Brigadier, er wordt gevraagd of de boodschap misschien doorgegeven kan worden. Hm? Uh, geef mij maar. Wat, wat, wat is er met je, Klaakie? Dat zal ik u zo vertellen. Ja, maar, <coughs> Hallo, uh, hoofdbureau. U spreekt met uh, brigadier Fowler. De hoofdcommissaris is helaas niet te bereiken, brigadier. Hij heeft een spoedvergadering in verband met die hondsdolheid kwestie. Kan ik een boodschap doorgeven? Hallo, brigadier. Kan ik een boodschap doorgeven? Ehm um... Nee nee, nee, nee, nee, dank u wel. Ik uh, bel nog wel terug. Ja. Hé. Hey. Dat is vreemd. Brigadier, Ik durf te zweren toen ik gisteravond het ziekenhuis in Norston belde, ik diezelfde vent aan de lijn kreeg. Ja, maar ik zou jou eens wat anders vertellen. Toen ik gisteren die telefoondienst belde om te zeggen dat alle telefooncellen in het dorp defect waren, nam dezezelfde vent ook de telefoon aan. Hoe kan dat nou, brigadier? Geen flauw idee, Klaaki. Ik weet niet meer wat ik er allemaal van denken moet. Niets scheen te kloppen. We begrepen er niets van. Later op de avond kwam vanuit zee weer een dikke mist opzetten. En toen gebeurde er weer iets waar niemand iets van begreep. Een visser kwam vertellen dat het licht van de vuurtoren niet werkte... en dat de misthoorn zo vreemd deed. Hij heeft gelijk, brigadier. Het licht doet het niet. En wat spookt hij in godsnaam met die misthoorn uit? Wacht eens even. Dat is morsen. S. O S. Je hebt gelijk. Kom op, we gaan weer. Laten we de kustwacht waarschuwen. Dat is hun pakje aan, niet het onze. God, de lijn is weer dood, verdomme. roept roep op via de radio. <coughs> er niet hallo, kustwacht, hallo, kustwacht. Hier, politie Palford, over. Wat is dat voor geluid? De lijn wordt gestoord. Oh. Hallo, kustwacht. Hallo, kustwacht. Over. Het heeft geen enkele zin. Zo kunnen ze ons nooit horen. Nou, dan moeten we er zelf maar op af. Ja, maar hoe? Er ligt geen boot meer in de haven die niet kapot is. Nee, we nemen de rubberboot van Mitchell. Met Deze mister zee op in een rubberboot. Ik kan niet zeggen dat we dat een aanlokkelijk idee lijken, brigadier. Hoeft ook niet, want jij gaat niet mee. Ik neem die Chetwick mee. Bowen't. Ga jij mee verhalen? Zeg maar dat het dringend is. Tot die dus brigadier. Dit is onze kans, Klaakie. Zo gauw wij weg zijn, dan zoek je samen met Bowman zijn kamer. Wie weet komen we erachter wie hij in werkelijkheid is. Ik had jullie eigenlijk niet binnen moeten laten. Het is rekening Zijn kamer. Dan zitten jullie zomaar in zijn spullen te snuffelen. Maak je geen zorgen, Roos speciale oefening. Je moet Chatwick alleen niet vertellen dat we hier waren. Nou, dat is waarschijnlijk ook niet nodig als ik die rommel zie die jullie maken. Markie! Oh, uh, de plicht op proost. Tot straks. Ja, ik kom door jou nog eens in de problemen. Kun <laughs> jij gedachten lezen? Wat oh. heb je gevonden moment? Deze koffer. Uh. Oh, dit. Oh, wat, een... wat een gewicht. Zit nou, op slot? Uh, dat mij maar even. Koffersloten zijn voorbij een peulerschilletje. Nou, eh. Uh... Ik denk dat je je op deze verkijkt. Lieve help, dat is geen halve maatregel. Wat zou erin zitten? De, de kroonjuwelen, Metalen strips. Aluminium, denk ik. Aangeloop ah, jij even naar de auto. Eh, in de kofferbak ligt een ijzerzaag. Oké. Okay. Zo, we zijn er. Wat uh, Ik ga eerst. Ja, geef me uw hand maar. Voorzichtig, het is glad. Dank je. Ik hoor die mist niet meer. Bedrijf. Je leeft gelijk. Laten we maar uh, naar binnen gaan. Zo. Nog even bommend. Ziezo. <tus> <tus> Die hele koffer vernield. Stel je voor dat zijn vuile wasgoed erin zit, dan zitten we goed fout. Lieve god. Het was alles behalve zijn vuile wasgoed. De koffer bevatte een klein wapenarsenaal. Pistolen, granaten, patronen. En dat was nog niet alles. Een radiozender compleet met storingsapparatuur... Dat verklaart die vreemde storingen. Laten we eens uitzillen. Ja, kom op. Ja. Want er ligt nog iets onder. Onderin lag de hoofdprijs. Een vlijmscherp vleesmes met een houten heft. Onder het bloed. En zorgvuldig in een plastic zak gewikkeld. We hadden het mes gevonden waarmee Tom Carter en Eric Ferro waren doodgestoken. Terug naar het bureau. We moeten proberen de brigadier te waarschuwen zonder dat Chadwick het werkt. Meneer, meneer, ik vermoord je! Mr. Jackson, meneer Jackson, open doe op die deur! Meneer, Jackson, tegen wie schreeuwt u toch zo? Ik, zie, ik kan alleen maar die man zien door dat kleine een Ik vermoord je! Die man is krankzinnig. Meneer Jackson, ik ben het brigadier Fowler. U kent me toch wel? Hij klimt over de regeling! Meneer. Niet doen, meneer Jackson. Hij wil niet het doen! doen hè? Wie doen, meneer Jackson? Hallo, brigadier. Hallo, brigadier. Clark hier, over. Verdomme. Hallo, brigadier. Clark hier, over. Hallo. Hallo, Clark hier, vrouw. Wat is er aan de hand? Is uh, onze vriend in de buurt, brigadier? Met weer, brigadier. Inderdaad, inspecteur. Ik neem aan dat hij dood is. Ja, wat had u dan gedacht? Is geen bodje me heel. Wat een manier om zelfmoord te plegen. U kunt dit op geen enkele manier voor een moord laten doorgaan, hè? Meneer Sondersen. Sondersen. Ho, hoe komt u op dat pistool, brigadier? Weet u dat het op scherf staat? Dit is het pistool van Mitchell. Weg met die handen daar. Ik wil ze zien. Rustig, rustig. Mijn legitimatiebewijs. Mag ik het even pakken? Het zit in mijn binnenzak. Maar dan wel langzaam. Ik wil het goed kunnen zien. Ik kan niet zo goed met een pistool overweg als u, meneer Sondersen. Kolonel Sondersen. Van het ministerie van Defensie. Ik dacht wel dat Mitchell me herkend had. We hebben samen in het leger gezeten. Hier, heeft u mijn papieren. De laatste keer dat u uw papier liet zien, heette u inspecteur Chadwick. Brigadier, wilt u alstublieft uw vinger van die trekker halen? Als u mij niet gelooft, gelooft u de hoofdcommissaris dan wel? Misschien. Als we op bureau zijn, zullen we hem bellen. De telefoon doet het niet. Oh, maakt u zich maar geen zorgen. Die doet het dadelijk weer. Heus, geloof me, brigadier. Ik geloof er geen woord van. Waarom bent u hier naartoe gekomen? Dat heb ik u al gezegd. Om de moordenaar van al die mensen te vinden. Weet u wie het is? Wie wat is? De moordenaar. Ik heb altijd geweten wie voor al die doden verantwoordelijk is. Wie dan? Elridge, die zogenaamde geoloog. Ironisch genoeg was hij zelf het eerste slachtoffer. Ik ben nu op zoek naar het moordwapen. Tch, moordwapen? Klinklare nonsens, moordenaar. Vindt u? Mag ik even gaan zitten? Mm. Dank u. Waar zal ik beginnen? Begint u maar bij Eldridge. Eldridge. Tot voor kort was hij als laborant werkzaam in het Rijkslaboratorium in Portland... en wel op de afdeling voor bacteriologische oorlogvoering. Maar het verhaal begint eigenlijk al in 1943. Het interesseert me niet wat er 40 jaar geleden is gebeurd. Ik ben uitsluitend geïnteresseerd in de laatste 24 uur. U zult toch nog even geduld moeten hebben. <coughs> 1943, de Tweede Wereldoorlog. Brigadier Fowler had zijn zender open laten staan, zodat Clarke en ik het hele verhaal op de voet konden volgen. Grotere onzin had ik nog nooit gehoord. Hij wilde ons laten geloven dat al die mensen gestorven waren als gevolg van iets dat 40 jaar geleden, toen in Engeland de invasie werd voorbereid, door Britse geleerden was ontwikkeld. Hitler had binnen enkele weken met minimale verliezen het grootste deel van Europa veroverd. Een paar Pashtuka's hadden nauwelijks hun verwoestende lading afgeworpen of de bevolking raakte volslagen in paniek. De wegen waren kapot gegooid, zodat onze troepen de Duitse aanval niet af konden slaan. We wilden de moffen tijdens de invasie met gelijke munt betalen, maar konden toch moeilijk de landen van onze eigen bondgenoten platgooien. Daarom hadden onze geleerden een perfect plan uitgedacht. Althans, dat dachten ze. Ze kwamen met een onschuldig virus dat paniek veroorzaakt. Een virus dat paniek veroorzaakt? Dat is je reinste science fiction. Vindt u? Ja. Ze bootsten de natuur na. Weet u wat er met een hondstolheidsslachtoffer gebeurt voordat hij sterft? Nee. Water hem de stuipen op het lijf. Zelfs door het zachte druppen van een kraan raakt hij volledig in paniek. Hij durft zelfs niet te slikken omdat hij bang is in zijn eigen speeksel te stikken. Deze angst voor water wordt veroorzaakt door een virus dat een directe invloed heeft op dat kleine aantal hersencellen... waar die bewuste angst wordt geregeld. Hiervan uitgaande ontwikkelde het team PX1. Een virus dat veel krachtiger was dan het hondstolheidvirus, maar veel minder selectief. Hmm. PX1 beïnvloedt alle hersencellen die de angst regelen. En dat is bepaald geen science-fiction-brigadier. Dat is een feit. Volgens Chetwick was PX1 op laboratoriumratten getest. Het effect was verbazingwekkend. De ratten raakten niet alleen in paniek, ze verscheurden elkaar zelfs. Toen werd het virus op een vijandelijk detachement geprobeerd. Hebben ze het op mensen getest? Inderdaad. En evenals de ratten vermoorden ze elkaar. De enige overlevende, een officier, schoot zich dus een kop. PX1 was een grote mislukking. Het maakte iedereen tot een bedreiging, hm. tot iets wat gedood moest worden voordat het jou doodde. En als er niemand meer over was om te doden, dan werd het slachtoffer het grootste gevaar voor zichzelf. De laatste bedreiging die uit de weg geruimd moest worden. Daarom pleegde die Duitse officier zelfmoord. Het is ongelooflijk. BX1 kon dus niet op mensen worden gebruikt. Hm. Maar onder het motto wie dat bewaard heeft, wat... werd gesuggereerd het als wapen te gebruiken tegen de vijand. Ze zouden zichzelf totaal uitroeien. En wij hoeven dan alleen nog maar binnen te trekken en de lichamen te begraven. Maar dat, dat is toch misdadig? Dat is het ook. Pleit dan ook voor Churchill dat hij er niets van wilde weten. Hij gaf orders dat het PX1-project en een ander project dat nog erger was te staken. De voorraden en de aantekeningen te vernietigen en het team te ontbinden. En uh, hebben ze alles vernietigd? Nee, ze deden net alsof. Kleine hoeveelheden van het PX1 en van het andere virus... werden samen met de aantekeningen verstopt. Paar dagen later kwam het hele team om... toen een V1 op het laboratorium neerkwam. Dat had het einde van dit alles moeten betekenen. Ze zouden het geheim mee in het graf hebben moeten nemen. Maar dat is niet gebeurd? Nee. Op de een of andere manier, jaren later... vond Eldridge het spul... Ergens klopte er iets niet in Chadwick's verhaal. Een virus dat paniek veroorzaakt en dat veertig jaar geleden ontwikkeld was? Nonsens. Maar wat voor een leugens Chadwick ook vertelde... spoedig zou het bewijs geleverd worden dat het virus inderdaad bestond. BX1 had de dood veroorzaakt van Eldridge, van Harry Day... van Pete Carter en zijn vrouw... van Eric Farrow, van juffrouw Reed en van Doug Hemmings, van Jackson en... In zekere zin ook van Mitchell. Op de een of andere manier had Eldridge het spul gevonden... en geprobeerd de regering te chanteren. Hij wilde er 5 miljoen pond voor hebben... anders verkocht hij het aan de Russen. De regering besloot er niet op in te gaan. Ze dachten dat het bluf was. Dus zocht Eldridge inderdaad contact met de Russen. Maar die konden die 5 miljoen niet zo snel op tafel leggen. En, eh... Uh... Verkocht hij het virus aan de Russen? Hij bood het ze aan, als ze waren bereid op zijn voorwaarden in te gaan, mits het bewijs van de werking geleverd zou worden. Ondertussen was Eldridge ergens ondergedoken. Nog wij, nog de Russen wisten waar hij was. Hij zat in een tentje op de hei, ging bij diverse mensen langs, maakte een praatje en besmette ze met het virus. We zullen er nooit achter komen of hij met opzet of per ongeluk de Russen het bewijs leverde waar ze om gevraagd hadden. En we weten evenmin, niet dat het ons iets schelen kan, of het een ongeluk was of louter onvoorzichtigheid dat hij zichzelf besmette. Maar toen Chadwick vernam dat er een man was gestorven die zo in doodsangst staat verkeerd dat hij dwars door een stel braamstruiken was gerend, wat hem zijn oog had gekost, wist hij dat hij Eldridge te pakken had. De volgende stap was het virus voor de Russen te vinden. Om hun aandacht af te leiden, moest het lijken alsof alle slachtoffers vermoord waren. Ja, daarom werd het gezicht van Herodé in elkaar geslagen. Een van mijn medewerkers was in het café toen Albert Maskell vertelde... dat hij iemand op de hei had horen schreeuwen. Ja. Hij trok terecht de conclusie dat dit wel eens een tweede slachtoffer zou kunnen zijn... en ging op onderzoek uit. Het was noodzakelijk dat de slachtoffers eruit zagen... alsof er een maniak aan het werk was geweest. Een van uw medewerkers? Die eveneens in een tentje op de hei zat... Wie hield de radiocontact? Ik zal u daar later meer over vertellen. Het was Chadwick geweest die het mes uit Eric Farrow's rug had getrokken... en het aan zijn haar had afgeveegd. Sarah Carter had beide mannen doodgestoken... en was toen zelf in de put gesprongen. Chadwick had het pistool verstopt... waarmee Hemmings juffrouw Reed en vervolgens zichzelf had doodgeschoten. Het was precies zoals de dokter had gezegd. Als het pistool naast het lichaam had gelegen, was het een klassieke zelfmoord geweest. Ik heb het mes trouwens bewaard. Dat weet ik. Clark en Beaumont hebben het vanavond gevonden, toen ze uw kamer doorzochten. Wat hebben ze gedaan? Ik duld niet dat u achter mijn rug om initiatieven ontplooit, brigadier. Dat was de eerste en de laatste keer, begrepen? Ik heb dat mes met een speciale bedoeling bewaard... U moet ervoor zorgen dat het in Mitchells huis wordt gevonden... met Mitchells vingerafdrukken erop. Hij wordt onze zondebok, onze maniak. Koronel, ik ben niet van plan vals bewijsmateriaal te creëren. U doet verdomme wat u gezegd wordt, brigadier. Mitchell beweert dat u hem met opzet hebt doodgeschoten. En ik heb u gezegd dat dat niet waar is. Dat zult u dus moeten accepteren. En toen kwam Chadwick met een nog fantastischer verhaal... dan dat van het paniekvirus... Het scheen dat bij het aanbod dat Elbridge de Russen gedaan had... de hoofdprijs was inbegrepen. Namelijk het andere snoepje dat de geleerden in die oorlogsdagen... in hun vrije tijd in elkaar hadden geflanst. PX2. PX2 was het kwaadaardigste en verschrikkelijkste pestvirus... dat je je voor kon stellen. Toen Chadwick in detail strat over de manier waarop de slachtoffers stierven... werd ik kotsmisselijk. U heeft er geen idee van wat dit spul kan aanrichten... en hoe snel het zich kan verspreiden. Onmiddellijk, nadat we hadden vernomen dat Eldritch dood was... hebben we dit gebied van de buitenwereld afgesloten. Het hele gebied is door gewapende troepen omsingeld. Niemand mag erin of eruit. Troepen? Troepen. Er zijn helemaal geen gevangenen ontsnapt. Er is helemaal geen hondsdolheid uitgebroken. Dat was slechts een excuus om die gewapende troepen te verklaren. Eén aanwijzing dat er een epidemie was uitgebroken... En iedereen die het gebied zou proberen te verlaten, zou worden doodgeschoten. U inbegrepen? Nee, brigadier. Ze hoeven mij niet dood te schieten. Ik weet op welke manier deze slachtoffers aan hun eind komen. Lang voordat dat gebeurt, zal ik er zelf al een eind aan hebben gemaakt. En als iedereen in dit gebied gestorven is... zullen ze met vlammenwerpers komen en hopen en bidden... dat het virus voor altijd is uitgeroeid. Waarom denkt u dat mijn medewerkers al die boten vernield hebben? Om te voorkomen dat iemand via de zee ontsnapt. En daarom zijn ook alle telefoons dood? Behalve die van het politiebureau. Uw gesprekken lopen allemaal via mijn commandopost. We vroegen ons wel af waarom we steeds dezelfde vent aan de lijn kregen. Dat was een slordigheidje. Maar we hebben zoiets nog nooit eerder bij de hand gehad. Volgende keer beter. En nee. um, wilt u me nu alstublieft dat pistool geven? Alsjeblieft, dank u. Tja, ik had u dit eigenlijk allemaal niet mogen vertellen, brigadier. Dat is een flagrante strijd met mijn orders. Voor het geval dat u met de gedachte speelt dat pistool te gebruiken, kolonel. heb ik ervoor gezorgd dat er getuigen van dit gesprek zijn. Agent Clark, hebben jullie alles gehoord? Dat was niet erg verstandig van u, brigadier. Ik ben maar een uh, dorpsagentje. Ik weet niet beter. Hoe lang moeten mijn mensen nog geïsoleerd blijven? Totdat we het virus gevonden hebben en ons ervan hebben overtuigd dat het vat nog intact is. Ja, ja, commissaris. Ja, dank u wel, commissaris. Als dit inderdaad commissaris was, dan zou het verhaal van Chadwick moeten kloppen, maar... U klinkt nog niet erg overtuigd. Nee. Ik heb weinig verstand van virussen. Maar ik had nooit gedacht dat je ze gedurende veertig jaar kon opbergen. En nog levend houden ook. Dat kunt u de dokter toch vragen? Nee, nee, nee. nee. We hebben absoluut de geheimhouding beloofd. Laten we maar naar bed gaan. Het eerste dat we morgenochtend gaan doen... is het gebied uitkammen om dat spul te vinden. Het zal wel zoeken naar een speld in een hooiberg worden. Maar we moeten we in godsnaam beginnen. Nou, het is in ieder geval interessanter... dan die dode koe van het strand wegslepen. Hé, hey, die koe van Fred Dickey. Weet je nog wat hij zei, Bommend? Toen u kwam vertellen dat zijn koe van de rotsen was gevallen. Hij gaf Eldridge de schuld. Hij zei... Wat deed hij gisteravond om twaalf uur op mijn land? Ja. Ja, wat deed hij dan eigenlijk? Zijn tent stond heel ergens anders. Klakkie. Mm -hmm. wat ligt er achter het land van Fred Dickey? Wat kun je alleen via dat land van Dickie bereiken? De oude tinmijn. En daar stond het vat. In de oude tinmijn. Een groot metalen vat. Dichtgeplakt met brede stroken plakband. De inhoud bestond uit een aantal kleine ampullen... Waarvan de meeste gemerkt waren met PX1 en twee kleinere met PX2. Brigadier, kijk eens naar de datum op die ampullen: He? partij 37, oktober 81. Die zijn helemaal geen 40 jaar oud. Dat klopt, brigadier. Wilt u zo vriendelijk zijn de zaak neer te leggen en wel heel voorzichtig? Bent u ons gevolgd? Dat dan niet direct. Ik zag toevallig uw auto deze kant op rijden... dus wilde ik weten wat u nou weer achter mijn rug aan het uitvoeren was. Ah, alles lijkt godzijdank in orde. Laat u het hier maar rustig staan. Niemand mag eraan komen. Ik zal een van mijn medewerkers vannacht op wacht zetten... en zo gauw het licht wordt, zal ik een helikopter laten komen om dat spul op te halen. U heeft ons maar wat op de mouw gespeld, kolonel. Dat spul is niet vanuit de oorlog. Het is nu gefabriceerd. En die vuile troep wordt dus nog steeds gemaakt. In de grond van de zaak was mijn verhaal waar... Ik heb de data misschien een beetje door elkaar gehaald. Maar dat gaat u, nog mij, nog wie dan ook iets aan. We hebben het gevonden en dat is het belangrijkste. Goedemorgen, vroegvogels. Het is zeven uur en hier is het laatste nieuws via jullie eigen radiostation. Hackney! Alle ontsnapte gevangenen zijn inmiddels weer gepakt. De gewapende legereenheden die bij de zoekactie waren ingeschakeld hebben zich teruggetrokken. Norriston! De inspecteur van de deel, dat het Brigadeer! Opstaan! De het epidemie zo zijn uitgebroken op een vergissing berust. Ja. De bank van werd aangenomen dat hij door een honden weet om het leven te gekomen... ...bleek een natuurlijke doodgeschorven te zijn. Oh. Voetbal. Alle wedstrijden. Uh, waarom heeft die knaam morgens vroeg toch altijd zo'n verdomd goed Verrek. Telefoon doet het weer. <truimert> Brigadier Fowler. Ah, ja. Hallo inspecteur. Ja. Komt in orde. Ja, ik zal doorgeven. is ziens. Ja. Zo, dat was uh, inspecteur Burton. Ze verwachten jou vandaag in Denton. Oh. Nou, dan uh, zal ik mijn boletje ik... maar gaan pakken. Ja, klaakje zou jou wel eventjes naar het Norrisland brengen. We zullen je missen, Bowman. Dat is aardig van u, brigadier. Oh. Dat. Maar dat geldt niet voor die smerige thee van je. En dat was mijn laatste contact met Polford. Pas een paar dagen later hoorde ik van het ongeluk met de helikopter. Iemand zei dat het ergens in de buurt van Polford was. Ik probeerde klaken hier thuis te bereiken. Maar ik kreeg een signaal alsof het toestel was afgesloten. Hetzelfde gebeurde toen ik de dokter en vervolgens het café belde. Toen belde ik het politiebureau... Spreek ik met het politiebureau? Daar spreekt u mee. Mag ik uh, brigadier Fowler van u? De brigadier is op dit moment helaas niet bereikbaar. Kan ik een boodschap doorgeven? Met wie spreek ik? Hallo? Wie bent u? Totdat ik in Polvoort was geweest... had ik nog nooit een lijk gezien. Wist ik niet wat angst was. Maar nu... ben ik doodsbang.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 Een dj en telefonist, Bart Reumer. Technische realisatie van deze serie, Henk Brouwer en Léon Dubois. De regie had, Hero Muller.